12 uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag, minister. Opstelte: pal achter hulpverleners. Monti wil toch premier blijven van Italië. En sombere CBS-cijfers over de economie.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 Minister Opstelte van Justitie en Veiligheid steunt de oproep... om filmpjes en foto's te maken van incidenten met hulpverleners. Hij zei dat bij de aftrap van de campagne... handen af van onze hulpverleners. De Stichting Hulp voor Hulpverleners deed gisteren een appel... op iedereen om geweldsincidenten tijdens Oud en Nieuw te filmen. Minister Opstelte vindt dat een goed initiatief. Ja, Omdat, uh, omdat ik wil dat het duidelijk uh, wordt uh, wat er gebeurt. Ik, uh, wij accepteren niet... Dat men aan onze hulpverleners komt. En dan moet je die filmpjes maken. en dan geef je dat in handen van de politie. En dan kunnen we het dader ook makkelijker en beter opsporen. Er is wat kritiek geweest van beroepsorganisaties. met name vanuit de ambulance. die zegt van ja. hiermee is het probleem niet opgelost. je zou het aan de voorkant moeten oplossen dat het niet gebeurt. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het moet natuurlijk aan de voorkant. Het is in de opleiding. Uh, uh, natuurlijk, werkgevers ook. Veel aandacht voor. Personeel. Dat doen we ook, natuurlijk. Maar ook moet je gewoon de dader straffen. Ook de repressie moet keihard aandacht krijgen en uitgevoerd worden.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 Gaat u met oud en nieuw uh, extra volgen wat er gebeurt op straat? Ja, zeker. Natuurlijk uh, op de voet uh, volg ik dat. Uh, we zijn er wel klaar voor, maar het zal in alle uh, gemeenten moeten gebeuren. En dat volgen we op de voet. En dat zal Ilan Sluis ook doen. Hij sprak met minister Opstelten. De extra subsidie om het metropoolorkest te redden... zal ten koste gaan van de publieke omroep en van de cultuur... hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gezegd... in de Tweede Kamer. Een meerderheid, van in elk geval VVD en PVDA... wil het bedreigde orkest te hulp schieten met 7 miljoen euro extra. Daardoor kan het orkest doorgaan tot 2017. Het geld komt voor een deel uit de mediareserves, voor een ander deel uit de begroting cultuur. Staatssecretaris Dekker. Dat kan, dat is een keuze... Het zou niet mijn keuze zijn, maar ik wil u wel meegeven dat dat ten koste gaat... en dat dat een verdere uh, bezuiniging betekent op de publieke omroep. Minister Bussenmaker zegt dat ze de sympathie snapt voor het metropoolorkest. Orkest. Het orkest is volgens haar uniek in zijn genre. Maar ze is bang dat de hulp aan het Metropool ten koste gaat van een ander groot orkest... of van een toneelgezelschap. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Italiaanse premier Monti zich toch verkiesbaar stelt bij de parlementsverkiezingen volgend jaar. Eerder had hij al gezegd dat hij niet zou meedoen, maar de belangrijkste kranten van Italië melden nu iets anders. Correspondent Rob Zoutberg. Rob, waarom wil hij nou toch meedoen? Ja, het zijn, het zijn de, de openingen vandaag in de Italiaanse kranten. En de vraag is inderdaad, waarom zou Monti meedoen? Want gaan de Italianen dan ook echt op hem stemmen... stel dat hij kandidaat wordt bij verkiezingen volgend jaar? Monti heeft steeds gezegd, ik doe het niet. Ik, de andere partijen moeten een kans krijgen. Maar misschien gaat hij dan toch een andere richting op. De vraag, hè, of hij dat zou redden. Want bij Pols zie je hier keer op keer... dat het maar een bescheiden deel van de Italianen is... die wil dat hij echt verder gaat... Natuurlijk weten we wel van de druk inmiddels vanuit Europa. Europa wil graag dat Monty verder gaat. Al was het alleen maar om zo de financiële markten... een beetje onder controle te houden. Maar goed, misschien is het wel simpeler, Lieselot, En misschien geniet Monty ook wel van de macht. Uh, hier op televisie zie je in ieder geval niet een man... die nou erg leidt onder zijn lastige premierschap. Maar uh, stel nou, hè, hij stelt zich verkiesbaar. Hoe gaat hij dat, dat doen? Sluit hij zich aan bij een partij of richt hij zelf een partij op? Nou, zoals het er nu uitziet, als het allemaal doorgaat... dan uh, krijg je hier een soort beweging Monti. Hè, een groep mensen die hij om zich heen verzamelt. En met die beweging gaat hij de verkiezingen in. Die beweging zou dan gesteund kunnen worden... door de Italiaanse centrumpartij, die er wel wat voor voelen. En ook afvalligen uit het rechtse kamp, uh, de PDL van Berlusconi. En die zou dan samen voldoende stemmen kunnen krijgen... om uiteindelijk, na de verkiezingen, Monti als premier naar voren te duwen. Mm -hmm. Theoretisch uh, zou het er zo uitkomen, natuurlijk. Maar Maakt hij een kans? Nou, kans lijkt klein, hè? Kans lijkt klein. De linkse sociaaldemocraten uh, van de PD... die uh, lopen op dit moment aan, aan kop in de pols... en die zijn erg sterk op dit moment... en willen ook niets liever dan aan de slag gaan in Italië... na die verkiezingen in februari volgend jaar. Um, uh, we weten inmiddels wel trouwens... ik, ik had, hier, ik had een, iets, iets, iets, iets anders wat ik wilde opmerken... De, uh, uh, ik neem me even opnieuw op, sorry. We <laughs> weten inmiddels wel hier, want er komen hier reacties los... dat wou ik zeggen hoe Berlusconi eh, uit het rechtse kamp denkt over Monty. Als tegenkandidaat, die noemt hij een piccolo protagonista. Oftewel een nietige tegenstander. Berlusconi maakt zich geen zorgen. Nee, nou goed, dan uh, wachten we het af. Dankjewel, Rob Zoutberg vanuit Rome. Oh. Ro um, De Baltic...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 De werkloosheid is in de maand november uitgekomen op 7 procent. Het is sinds 1996 dat we zo'n hoog werkloosheidspercentage hebben gezien. Ruim 550.000 mensen zijn op zoek naar een baan. Dat zijn er 100.000 meer dan een jaar geleden. Maar ook het consumentenvertrouwen en de uitgaven van huishoudens staan onder druk. Peter Heijn van Mulligen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. De donkere dagen voor kerst zijn we mee bezig. Die kleuren met zulke cijfers nog wel een beetje donkerder. Ja, dat zijn geen lichtpuntjes die vandaag presenteren, helaas. Nee, nee, aanhoudende economische malaise duwt de werkloosheid maand na maand omhoog. Vooral 45-plussers eh, stuwen dat werkloosheidscijfer op. Waarom die groep mensen...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 Dat klopt, consumentenvertrouwen is weer gedaald. Dat staat op min 39, dat is uh, dichtbij het uh, record van min 40. En mensen, we zijn vooral nu pessimistisch over de algemene economische situatie. Ze zien natuurlijk de werkloosheid oplopen, ook de economie die weer krimpt. Dus ja, de vooruitzichten zijn op dit moment voor veel mensen niet goed. Betekent ook wat voor de uitgaven, de bestedingen van huishoudens? Klopt, die waren in oktober weer fors lager dan een jaar geleden. 2,4 procent. Dat is de grootste daling in een, in een lange tijd. Dat heeft waarschijnlijk voor een deel in ieder geval te maken... met het feit dat het btw-tarief verhoogd is in oktober. Daardoor deden veel mensen nog snel een aanschaf in september. En ja, in oktober gaven ze natuurlijk minder uit. Meneer Van Mulligen van het CBS. Dank u wel voor de toelichting.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 De veroordeelde Jaime Smart was eind jaren 70 minister. De rechtbank veroordeelde de 76-jarige Smart tot levenslang. De rechters houden hem medeverantwoordelijk voor de dood van bijna 200 tegenstanders van het militaire regime. Smart had net als bijvoorbeeld Jorge Sorrieta als burgerzitting in de regering die werd geleid door militairen. Schiphol heeft vanochtend de 50 miljoenste passagier van dit jaar ontvangen. Mevrouw vrouw uit Vegel arriveerde met een vlucht van de KLM uit Singapore... en werd opgewacht door de directeur van de luchthaven. Nog nooit werd het vliegveld in een jaar tijd door zoveel mensen bezocht. In 1980 verwerkte Schiphol zo'n 10 miljoen mensen. Vorig jaar werd de grens van 49 miljoen overschreden. Schiphol mag nog doorgroeien tot 60 miljoen passagiers. De leefomstandigheden van asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland... zijn mensonterend. Het gaat hier bijna om een humanitaire crisis, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie is Griekenland niet in staat... om de duizenden asielzoekers en vluchtelingen veiligheid en onderdak te bieden. Vooral voor kinderen zonder begeleiders is de situatie schrijnend. Als er in een detentiecentrum geen plek is... worden alleenstaande kinderen volgens Amnesty op straat gezet. Sport. De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft een paar mooie wedstrijden opgeleverd. Barcelona werd gekoppeld aan AC Milan, Real Madrid moet het opnemen tegen Manchester United. Twee andere grote namen die in elkaar worden gekoppeld zijn Arsenal en Bayern München. Schalke 04 van Klaas Jan Huntelaar en Ibrahim Avelay Lotte Galatasaray uit Turkije. De achtste finales in de Champions League worden gespeeld op 12, 13, 19 en 20 februari. Returns zijn in maart. Vanmiddag wordt er nog gelood voor de Europa League met Ajax als enige Nederlandse vertegenwoordiger. Bij de wereldkampioenschappen squash op de Cayman-eilanden is Vanessa Atkinson in de kwartfinales uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in drie games van de nummer 2 van de wereld, Ranim El Balili uit Egypte. De partij duurde maar 26 minuten. Atkinson, geboren in Australië, maar uitkomend voor Nederland... speelde in haar carrière vier keer in een WK-finale. Maar dit jaar kon ze dat dus niet herhalen. De hoofdpunten van het nieuws. Minister Opstelt staat pal achter de hulpverleners. Zo zei hij bij de aftrap van de campagne. Handen af van onze hulpverleners. Monti wil toch premier blijven van Italië. Melden kranten en sombere CBS-cijfers over economie, werkloosheid. En die stijgt ook door.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Jeroen Pauw. Die begint vanavond aan een nieuwe serie, vijf jaar later. In het mediaforum, financieel journalist Janneke Willemsen... en politiek commentator Kees Boonman... gaat onder meer over de actie Serious Request van 3FM. En de teller stond na één dag al op... Nee, joh. Nee. Oh, nee! 910.608 oh, euro. Dat oh, is fucking bijna dat is bijna net zoveel als het eerste jaar ja. na ze, vijf, ja. dagen. vijf dagen. Ja. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Hans Mulder en die komt uit Bergen op Zoom. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De rechter bepaalde gisteren dat websites die streams van radiostations aanbieden daarvoor moeten gaan betalen. De rechtszaak was aangespannen door Buma Stemra tegen onder meer de site Nederland.fm. Die de streams van alle Nederlandse radiostations doorgeeft. Jim Soeren, goedemiddag. Ja, middag. Eigenaar van uh, Nederland.fm. Betekent deze uitspraak nu dat je die site moet opdoeken? Nou, ik heb uh, een maand gegeven het vonnis om een keuze te maken. En ik moet voor 19, uh, 19 januari 2013 ik of een licentie hebben afgesloten of inderdaad uh, Nederland uh, stoppen met uitzenden of met, uh, met de site. En die licentie afsluiten, wat houdt dat dan in de praktijk in? Ja, dat je een contract staat met de prima voor uh, dat je toestemming krijgt voor het gebruik van de auteursrechtelijke werken die in de ja, muziek zitten, die ook jullie draaien. Ja, en dat gaat een hoop geld kosten voor jou, neem ik aan. Ja, ze uh, werken met een soort stadshoot. Ik zal het niet helemaal uitleggen, want dat is niet echt interessant voor de uitzending. Maar ze hebben een soort uh, voor, voor één Steam Link. Als je één linkje aanbrengt op je site naar een muziekstation, dan kost dat 312 euro per jaar, minimaal. En bij 50 zou dat neerkomen op 1112 euro. Maar als uh, 10% van je omzet meer is dan dat bedrag, dan moet je 10% van je omzet afdragen. En jouw omzet is per jaar? Ja, daar doen we geen uitspraken over, <laughs> maar ietsje meer, wel iets meer dan die 1100 euro per jaar. Ja, ja, ja. Ja, um, ja goed. Uh, uh, eigenlijk is het ook wel een raar verhaal natuurlijk. Want ik neem aan dat die radiostations zelf ook afdragen aan Buma Stemra. Dus die ja. pakken dan twee keer dat geld, begrijp ik. Ja. Wij kunnen de rechter niet helemaal volgen in zijn vonnis En ja, dat geeft ons natuurlijk ook de handvaat om naar tegen een beroep te gaan... waar we drie maanden de tijd voor hebben. Uh, ja, ons weer was ook dat ja, uh, een radiozender zendt muziek uit... en uh, reclame reclames tussen waar ze geld aan verdienen. Die dragen daarvoor af aan de Puma Stemra en aan de Sena. Wat wij doen is niks anders dan jullie als radiozender heel blij maken... door heel veel luisteraars naar jullie door te sturen daardoor... Doordat er veel meer luisteraars uh, luisteren naar jullie mooie programma's en ook de radiocommercials... zouden jullie meer inkomsten moeten krijgen, waardoor de afdracht, wat ook een percentage is aan de Buma, ook op zou zijn. Dus ik zou zeggen, iedereen blij, maar... Aan ja. Ja, de, de, de andere kant denk ik is. ook, als jij, als jij uiteindelijk op de Bahama's gaat zitten, omdat je gigantisch winst maakt met, uh, met deze content, zeg maar... dan is het ook niet zo gek dat ze vanuit de business zeggen van, uh, draag daar ook maar wat voor af dan. Ja, we zitten hier op de Bahama's, we zitten gewoon in Nederland. Maar, uh, nee, maar ik bedoel, ja, ik ik bedoel omdat, je, omdat je intussen binnengelopen bent, dat bedoel ik meer. Uh, nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Kijk, wij zijn niks anders dan een, een bedrijf wat ook wel ja, personeel heeft, huisvesting, hostingkosten. En uh, ja, goed, de marge zijn ook niet heel erg hoog, dus 10 is toch wel echt voor ons een, een, een hele grote hap uit, dat, uh, uit, uh, uit de winst. Ja. Goed, je hebt een maand de tijd gekregen dus om na te denken, maar heb je al een ja. idee welke kant het op gaat? Ga je uh, de zaak uh, in beroep aanpakken of... Nou, kijk, waar het ons eigenlijk om ging is vooral om duidelijkheid te krijgen. Uh, wij vonden dat, kijk, de Buurma kan natuurlijk uh, uh, licenties bedenken die ze willen, maar wij vonden ook dat daar een, uh, een grond gevonden voor moest worden in de auteurswet. Nou, de rechter heeft dat nu gevonden. Dus allereerst is de duidelijkheid die er nu is gekomen is in ieder geval uh, belangrijk. En ja, voor de rest natuurlijk, wij zijn wel een beetje teleurgesteld in het volgende, omdat ook zelfs het hyperlinken naar een, een radiostation, naar een zuid- nu belast gaat worden. En dat vinden we toch wel een zorgwekkende... Ontwikkeling ook voor het internet zelf. Ja, oké, okay, maar de vraag was: weet je al wat je gaat doen? Ga je in beroep of ja, ga je toch de site nee. plat liggen? Nou, uh, nee. Uh, de volgende is als volgt: wij moeten eerst binnen een maand bepalen of we nou het stekker eruit trekken of we door zullen gaan en dus een licentie uh, zullen afsluiten. Nou, wij willen onze bezoekers, natuurlijk de talrijke bezoekers, niet in de kou ah. laten staan. Ook de vele uh, luisteraars, die nu via NLTM naar jullie mooie programma luisteren, dus niet in de kou laten staan. Dus ik denk dat onze. Uh, we zullen proberen, we zullen een, een licentie gaan afsluiten met de buurman. Dat is onze uh, eerste opdracht. En daarna hebben we nog twee maanden de tijd om te kijken of we in beroep zullen gaan... en zullen we nog echt een loep leggen op het vonnis. Ja. om te kijken of dat handvaart ja, da Dank dat je even de telefoon kwam. Jim Soeren, eigenaar van Nederland.fm. Handige service natuurlijk als je al die radiostations bij elkaar wil hebben. Gewoon even klikken en dan ben je er. Ook op Radio 1 trouwens. Jan Smit dekte zich gisteren in het AD al in tegen alle kritiek op zijn acteerdebuut in de film Het Bombardement. En de recensenten zijn inderdaad niet mals over die film van regisseur Ate de Jong. En de C-Next kopt, het is een gebeurtenis om nooit te vergeten... Deze film, echter. Puntje, puntje, puntje. Nou, dan gaat die recensie verder. Het parol vergelijkt de film met de Hollywood-blockbuster Titanic. Minus het budget, de verbeelding en het talent. De recensent van de Belgische site Cobra.be gaat nog verder. Het bombardement is het ergste wat mij is overkomen, stelt de hoofdpersoon in de film dus. Ik ga daar graag in mee, schrijft de filmcriticus. Van de meeste recente krijgt de film dan ook maar één of twee sterren. De website moviescene.nl is als enige echt enthousiast. Het bombardement is een epische film... die een van de grootste trauma's uit de Tweede Wereldoorlog... met respect behandelt. Het is dus een mooie traditie aan het worden, een kerstboom versieren... met foto's van mensen die het verdienen om te worden geëerd. Dus op eerste kerstdag zijn die verhalen te zien in Joris Kerstboom bij de NCV. Vanavond wordt de boom op de parade in Den Bosch ontstoken. Joris Linsen is al dagen druk met het opnemen van al die verhalen. Ja, die boom die bezwijkt bijna onder zijn gewicht van alle foto's die erin hangen. Dat zijn foto's van mensen die overleden zijn, maar ook hele mooie verhalen. Wat mij gisteren trof was een, uh, een meisje van twaalf... kwam aan met een foto van haar vader in een gevechtspak in Afghanistan... En ze zei, ik maak de laatste tijd heel veel ruzie met mijn vader of, of ik make-up op mag of niet en zo. En dat vind ik zo rot. Dan ben ik bang dat hij afgeleid is en dat hij als hij in een oorlogssituatie terechtkomt misschien wel uh, ja, uh, geraakt wordt. Omdat hij zit te piekeren over mij. En ik hou eigenlijk heel veel van hem, maar ik durfde het nooit te zeggen. En dat wilde ze nou dus zeggen door die foto in die boom te hangen Nou, dat vond ik zo'n zoet verhaal. Dus ja, dan denk je ook weer... Het is toch echt bijzonder wat daar allemaal gebeurt. Joris Kersboom is eerste kerstdag te zien om vijf over negen op Nederland 2. We blijven in kerstsfeer, liefhebbers van kerstmuziek kunnen deze dagen hun geluk niet op natuurlijk. Maar als slagroom op de taart presenteert Radio 5 Nostalgia op eerste kerstdag de Evergreen Kerst Top 100. In deze lijst staan allerlei onverwoestbare kerstklassieken zoals Flappy van Joep van het Hek, Lonely This Christmas van Mutt. En natuurlijk ook Rudolph the Red-Nosed Reindeer van de Ray Rayconaf Singers. En dit is de nummer 1. Love a White Christmas. Dat was Bing Crosby natuurlijk en White Christmas. Eerste kerstdag van 10 uur ochtends tot vier uur in de middag op Radio 5 Nostalgia. Matthijs van Nieuwkerk dacht vijf jaar geleden dat hij nu niet meer op de Nederlandse TV te zien zou zijn. Dat blijkt uit het programma Vijf jaar later van Jeroen Pauw. Vanavond begint daarvan een nieuwe serie. Waarin ook gasten als Hero Brinkman, Bram Moscovic en Ronald Plasterk voorbij komen. Ze blikken terug op hun verwachtingen die ze vijf jaar geleden hebben uitgesproken. De presentator van het programma is aan de telefoon. Jeroen Pauw, goedemiddag. Goedemiddag, Ja, Je hoopt dan natuurlijk als programmaker ook dat er een enorme verandering is uh, geweest in het leven van die gasten. Uh, dat is niet bij al je gasten het geval, bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Bij Matthijs is eigenlijk uh, alles nog ongeveer hetzelfde. Hij, hij werkt nog met dezelfde omroep. Hij, hij maakt nog hetzelfde uh programma. Er is natuurlijk wel het een en ander bijgekomen. Maar in principe is het ongeveer hetzelfde, ja. Is het dan moeilijk om daar dan nog uh, weer een, een leuk, een, een spannend gesprek van te maken? Ja, dat is het. Uh, het is sowieso, vind ik eerlijk gezegd, heel moeilijk om met een collega een serieus spannend gesprek te maken. Matthijs van Nieuwkijk is in de beleving, denk ik, van de meeste luisteraars of kijkers iemand die ik elke dag zie of elke dag spreek of elke dag mee in de kantine een broodje eet. Dat is allemaal niet zo. Dat zeg ik ook wel van tevoren. Je komt ook uh, niet op zijn verjaardag. Wat zeg je? je komt ook niet op zijn verjaardag. Op zijn verjaardag. Nee, nee, allemaal niet. Maar ik begrijp heel goed dat je dat in eerste instantie wel denkt als kijker of als luisteraar. Dus je moet proberen een zekere afstand te creëren met elkaar. En tegelijkertijd zit er, zit er niet zoveel spanning in, uh, in dat gesprek, omdat, ja, omdat er daarvoor te weinig is gebeurd. Ja. Maar je hebt hem wel geprobeerd te kietelen. Want je zegt uh, vijf jaar later is eigenlijk alles nog hetzelfde: dus een salaris ook. Uh, ik denk dat zijn salaris wel omhoog is gegaan, <laughs> want daar hebben we het nog wel even over gehad. Ja, <laughs> ja, ja dat, wat is, dat stond er in Volksland ook al een stukje vandaag. Die hebben dat er ook een beetje uitgepikt, hè? Uh, Vijf ton zo'n beetje verdient hij. En je vraagt hem dan op een zeker moment... Uh, ja, is dat eigenlijk nog wel te vol te houden in tijden van crisis? En dan, dan zegt hij, ja, ik heb daar geen ongemakkelijk gevoel bij. Ja, dat, uh, dat zegt hij. <laughs> ben, ben je het met dat hem is, eens eigenlijk? Uh, nou, nou, dat ligt eraan. Kijk, ik kan natuurlijk niet over zijn gevoel praten... Uh, en uh, ik, ik wil helemaal niet roomser dan de paus zijn of wat dan ook. Maar ik heb door allerlei omstandigheden een ander contract dan dat van Matthijs. Dat, uh, daar hangt dus ook een, een bedrag aan dat past binnen de normering uh, bij de publieke omroep. Um, dus ik hoef, ik hoef mij daar ook wat minder ongemakkelijk bij te voelen als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar goed, hij zegt het heel duidelijk. Ik voel me er niet ongemakkelijk bij. En hij zegt ook, als ik voor het geld was gegaan... Ja, dan had ik naar RTL moeten gaan. Dat had hij veel, uh, veel meer kunnen verdienen. En uh, hij zegt, nou, ik zit nog lekker bij die, bij die publieke omroep. Uh, nou ja, uh, dat is dat verhaal. Moskovits en Brinkman staan op het lijstje. Daar is wel een hoop gebeurd natuurlijk. Fijn. Kijk, bij, uh, bij Brinkman uh, sprak zich uit in het programma, dat, dat overigens pas in de eerste week van januari wordt uitgezonden, deze twee afleveringen. Um, hij uh, sprak zich uit als, uh, uh, als dat hij wel eens fractievoorzitter kon zijn en dat uh, Geert Wilders minister-president zou zijn. Nou, van dat laatste weten we dat het niet is geworden, maar van het eerste weten we dat ook, want, want hij is zelfs al uh, uh, niet meer werkzaam in Den Haag. Ja. Ja. Ja, dan is er in ieder geval een hoop gebeurd. Ja. En Bram Moskowicz is eerlijk gezegd iemand waarvan je vijf jaar geleden dacht van nou gaat dat ooit nog goedkomen met Bram Moskowicz. Toen, toen zat hij midden in, uh, in de affaire Enstra uh, Holleder. Mm -hmm. uh, eigenlijk dacht ik ik ben iets te laat met dat vijf jaar laten opnemen. Had ik een jaar eerder moeten doen. Uh, nou ja. Nu denk ik, ik zou in januari zo weer een vijf jaar later met hem kunnen opnemen. Ja. Dat is altijd een gok natuurlijk met de gastenkeuze. Want uh, ja, je, je moet maar afwachten natuurlijk of dat inderdaad uh, nog leuk is over vijf jaar. Ja, ik neem er ook veel meer op dan ik uh, dan, dan, dan, dan dat er uitgezonden worden. Enerzijds omdat er altijd maar een beperkt aantal plaatsen is. In dit geval zes, zes, uh, zes momenten dat er iets uitgezonden kan worden. Maar anderzijds ook dat het soms, uh, ja, soms gebeurt er iets met iemand. Uh, en dan is het niet meer... Ja, dan, dan vind jij en ik het niet meer zo interessant. Mm. Uh, jaren later, dan denk je, mm. oh god, ja, die, die was er ook nog. En, en die mensen zelf, zijn ze zelf nog wel eens zo van... Ja, ik heb dat vijf jaar geleden wel gezegd... maar ik wil er eigenlijk niet meer op terugkomen nu... dat ze dus zelf afhaken voortijdig? Nee, gelukkig nog niet. Het is, het is wel eens geweest... Uh, nou, er is één iemand die vond het uh, om, uh, om een persoonlijke kwestie heel vervelend. Die zei van, ja, er is gewoon op het privégebied zoveel gebeurd. Ik wil, gewoon, ik wil dat loslaten. En wie was dat? En, nou, dat zeg ik toch even niet. Want ja, dat is dat... dat kijk, de onderhandelingen over wie er wel of niet aan tafel zit... Uh, in zo'n vijf jaar later, althans van wat er dan wordt uitgezonden... dat vindt natuurlijk niet voor niks in de bestelte vanuit ja, plaats van zo'n ja, programma. Ja. En de andere kant is, Jeroen, jij hoort daar, jij hoort daar dus dingen die, uh, nou ja, die mensen misschien vertellen... en denken van, nou, ik kan dit nu in, in deze veiligheid zeggen... want het wordt toch pas vijf jaar later uitgezonden. Uh, maar intussen presenteer jij ook nog een talkshow elke avond. Uh, ja. Kom je daar wel eens mee in de, in de problemen? Nou, Jurgen, ik weet niet hoe het bij jou gaat met gasten, dat je als je naar afloopt, vertellen gasten wel vaker iets. Hè? Ja. Um, en Gaan ze wel eens een, een alliantie met je aan? Zeggen ze van, nou ja, ik hoop, ik hoop eigenlijk wel straks dat dit of dit gaat gebeuren. Er, er, is, een, er is iets en dat heet off-the-record en er is het andere en dat heet on-the-record. En uh, ik zie dus de gesprekken die ik heb opgenomen met vijf jaar uh, later, in die in eerste instantie zijn opgenomen als een off-the-record gesprek. Iemand heeft me dat verteld en de afspraak is, ik kom daar niet aan. Dus ja. ik kan niet tegen Herold Brinkman zeggen als hij met mevrouw Witteman aan tafel zit... nou meneer Brinkman, <laughs> u had toch nog gezegd dat u dit of dit zou doen? Ja, dat, en dat weet hij en dat weet ik, maar uh -huh. hij weet ook dat dat moment wel een keer komt. Ja. Maar hij lijkt me toch voor jou af en toe lastig. Ik heb het één keer een beetje lastig gevonden en dat was toen Ayaan Hirsi Ali, dat is alweer even geleden... Uh, mij had verteld hoe haar route naar het buitenland zou lopen. Dat ze niet meer zich kandidaat zou stellen... Uh, voor uh, de Tweede Kamerfractie van de VVD... en dat ze naar Amerika zou gaan. En dat was allemaal nog niet bekend. Ja, ja. En uh, ja, toen dacht ik al... Goh, zeg, dit is al iets wat ik nu echt weet. Maar ja, dat ja. is soms zo. Dat je ja. iets weet ja. wat je niet kunt gebruiken. Ja. Goed, het begint vanavond een nieuwe serie. Dus vijf jaar later met Jeroen Pauw. Hartelijk dank dat je even naar de telefoon kwam. Dankjewel. Jeroen. Hoi. Dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De reclame van Telfort is dus door het Nederlandse publiek verkozen tot de leukste reclame van het jaar tijdens de uitreiking van de Gouden Lookie. En daarom duiken we deze hele week al in de reclamearchieven. Vandaag hebben we een paar reclames die door hun muziekkeuze onvergetelijk zijn geworden. Let maar op, u kunt ze vast meezingen. Koningkeizer, admiraal, Poplak kennen ze allemaal. 1, 2, 3, 4 Ster toilet papier. Nou. Bom, bom, bom, blok bom, bom, bom, bom, blok Bom, bom, bom, bom, blok Salades van Joma de lekkere salades bom bom blok. bom, bom, blok Bom, bom, bom, blok Bom, bom, bom, blok Bom, bom, bom, blok. bom, bom, bom blok Altijd weer een gezellig moment Met de lekkerste koffie die je kent Je voelt je thuis, waar je thuis En er zijn ook liedjes uit die reclame die gewoon uitgegroeid zijn tot hits. Deze kwam op nummer 1 nadat het liedje te horen was geweest... in een reclame voor de Postbank. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde... Die schrijf je niet de vet ervoor, die laat je in een waarde. Jochem Fluitsma en Erik Fontijn waren dat uit 1996. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Janneke Willemsen, financieel journalist... hoofdredacteur van Belegger.nl. Hartelijk welkom. En Kees Boman is een politiek commentator voor 1Vandaag... presentator van Trost Kamerbreed hier op Radio 1. Um, gisteren in de Amsterdamse Schouwburg was dat uh, Gouden Loekie-gala... live te zien op uh, de publieke omroep. Tel voort dus over lekker lang bellen won. Um, Janneke, is dat ook jouw favoriete commercial? Nou weet je, eigenlijk maakt het mij helemaal geen bal uit... welke commercial nou uh, onderscheiden wordt... Want... Ik zit daar helemaal niet naar te kijken. Ik kijk reclame niet voor nee, de bol. Nee. Kees, jij wel natuurlijk. Ja, ik vind dat... Al... <laughs> ik wel, ja. Nee. En uh, ik heb het zelfs nog teruggekeken, nee hoor. Um, uh, nou ja, ik verbaas me er wel een heel klein beetje over. Reclame bij de publieke omroep, is altijd een gevoelig onderwerp. Uh, nou ja, we hebben er wel profijt van, uh, hoe dan ook. Maar dat we daarna ook nog eens een keer de reclame uh, extra gaan verteren... met wat vinden we het leukste. En daar ook weer zendtijd bij de publieke omroep aan Zou bij de commerciële moeten, vind jij? Nou ja, het, het gaat over reclame die vooral natuurlijk... bij de publieke omroep wordt uitgezonden. Maar ook bij de commerciële. Ja, daar zou ik het beter vinden passen. Maar daar uh, nou ja, hebben 1,4 miljoen mensen naar gekeken. Ja. Ja. Dus de kijker denkt er anders over. Die vindt het leuk. En uh, tegen het einde van het jaar vindt iedereen... Altijd lijstjes leuk en wie is de beste en wie is de slechtste. Dus in dat verband zie ik het. Ja. Jij kijkt echt nooit de reclame, dan loop je ja, weg. Ja, natuurlijk of... kijk ik wel reclame. En er ook die reclame die nu gewonnen heeft. Ik heb het ook voorbij zien komen dat ze gewonnen hebben. Ik heb niet zitten kijken, maar inderdaad 1,4 miljoen mensen... denken er heel anders over dan ik. Um, en, en ik moet ook zeggen, ik vond deze reclame die gewonnen had... Uh, met die, uh, die, die gewezen miljonair die, die familie, dan nu ja. alles uh, goedkoop deed... Uh, ja, daar heb ik ook wel om gelachen. Er zijn ook reclames van de supermarkt, terwijl ik wel altijd wel uh, om kan lachen. Nou, maar om, om nou naar zo'n gala te gaan nou, ja. zitten kijken, ja, daar of, mee, of zelfs maar mee te stemmen. Uh, nee, dat is in elk geval voor mij is dat niks. We praten zometeen dus zo meteen over andere zaken uit de media. Uh, met jullie door in deel 2 van het Mediaforum. Eerst het laatste nieuws, Lieselo Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 om Italië met hervormingsmaatregelen door de crisis te loodsen. De Russische president Poetin heeft in zijn eindejaarstoespraak... de Russische anti-adoptiewet verdedigd. Door die wet kunnen stellen in de VS geen Russische kinderen meer adopteren. De Russische wet is een reactie op een wet in de VS. Russen die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten... krijgen daar geen visum. En in Argentinië is het voor het eerst een burgerminister veroordeeld... vanwege misdaden tegen de menselijkheid tijdens de vuile oorlog... tussen 1976 en 1983. De rechtbank veroordeelde de 76-jarige Jaime Smart tot levenslang. Rechters houden hem medeverantwoordelijk... voor de dood van bijna 200 tegenstanders van het militaire regime. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanuit het zuidwesten trekt vanmiddag een regengebied het land in. En inmiddels regent het al in het zuiden en zuidwesten. Het rest van het land houdt het op dit moment nog droog. Nou, dat regengebied trekt vervolgens langzaam richting het noorden... en bereikt het midden van het land halverwege de middag. Nou, de noordelijke provincies houden het tot de avond nog droog. Het wordt daar zo'n 3 graden. In het zuiden van het land wordt het zo'n 5 graden. Maar voor het gevoel is het een stuk kouder, want er staat een stevige wind. Die wind is matig tot vrij krachtig en komt uit zuidoost tot oost. Aan zee en op het IJsselmeer staat een krachtige wind, windkracht 6... maar soms haalt de wind ook even uit naar een harde wind, windkracht 7. Maar vanavond bereikt de neerslag ook het noorden... en omdat het daar zo koud is, wordt het tegelijkertijd winters. Dus in het noorden valt vanavond natte sneeuw. Kijken we naar morgen vrijdag, dan volgt ook weer een bewolkte dag... waarbij het in het midden en zuiden af en toe regent. In het noorden valt winterse neerslag... Tot 8 graden in het zuiden en slechts een graad of twee in het noordoosten. Ook het weekend verloopt wisselvallig en vanaf zondag wordt het wat zachter. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Janneke Willemsen, financieel journalist en hoofdredacteur van Belegger.nl. En Kees Bouwman, politiek commentator en presentator hier ook op Radio 1. De cijfers die vliegen ons de laatste dagen weer om de oren: begrotingstekort loopt op, 3,3 procent. Werkloosheid is gestegen tot het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. Uh, consumentenvertrouwen gaat ook nog niet lekker, Janneke. Uh, ja, mensen worden er ook een beetje moe van, heb ik het idee. Jij ook? Of... Nou, vanaf, vanaf als ik cijfertjes? heel eerlijk ben, word ik er zelf ook wel een klein beetje moe van. Uh, van de andere kant, ik vind het natuurlijk altijd heel interessant ook. Ja, ik, weet je, ik vind dat dit wel een teken is, uh, als ik zo in mijn omgeving kijk... dat mensen er uh, eigenlijk weinig vertrouwen meer in hebben... dat uh, de bodem nabij is. Dus op dat moment word ik juist weer heel enthousiast. Maar komt dat dan juist ook door die cijfers... dat ze dan alleen nog maar verder zichzelf de put in praten? Of? Uh, ja, maar weet je, die cijfers zijn natuurlijk altijd een uh, opname van het verleden. Uh, tenminste, die werkloosheid is natuurlijk wel nu, hè, maar wel over de afgelopen maand. Uh, en ik denk, uh, als je dat ziet, dan uh, kan het alleen nog maar beter worden. Ja. Krijgen die cijfers te veel aandacht, te veel gewicht ook? Ja, vooral het laatste, te veel gewicht... Uh, op de eerste plaats vraag ik me altijd af hoe die cijfers uh, worden samengesteld. Staat er iemand van het CBS bij het UWV en houdt uh, elke werkzoekende precies bij? Nee dus, het is een enquête. Dus het geeft, ja, het geeft wel een trend aan, maar uh, het kan volgende maand zo weer veranderen. Maar die CPB-cijfers van het Centraal Planbureau... die bepalen zo langzamerhand het politieke beleid, de politieke keuzes... en vooral de uh, politieke opinies in de Tweede Kamer. En dat gaat veel te ver. Ik heb me ooit wel zo'n ambtenaar laten uitleggen... Uh, bij economische zaken, uh, hoe dat precies gaat... bijvoorbeeld met koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau... als die dan in de min uitkomen, dan kan een ambtenaar zeggen... ja. Dat is toch ongunstig? Kunnen we niet, uh, niet, niet, niet wat gunstiger afschilderen? Nou, dan verlaag je de wereldprijs van de olie met een dollar per vat. En waar Rempel, Het komt op plus uh, 0,1 uit. Hoera, en dat is politiek te verkopen. Nou, Het zal uh, onmiddellijk ontkend worden op Twitter dat het zo gaat. Maar ik weet zeker dat het wel zo werkt. Die cijfers nou ja, zijn en wat relatief... Wat heel ingewikkeld is met uh, beleid bepalen aan de hand van koopkrachtplaatjes. Ja. Dat is mij wel eens uitgelegd uh, bij het uh, CPB. Is dat de koopkracht is natuurlijk altijd een gemiddelde. Dus ja. uh, je hebt altijd flinke uitschieters. En uh, dan kun je een beetje aan knoppen gaan draaien en zeggen: van, Nou, kijk, het doet weinig voor de koopkracht. Maar tegelijkertijd kun je er wel voor zorgen dat juist uh, die mensen die juist heel ver onder de gemiddelde koopkrachtplaatje zitten, of juist heel verboven, erboven, daar erg veel last van hebben. Ja. Maar goed, het is uh, vooral zo dat uh, mensen er ook een beetje gek mee worden gemaakt. Alsof op grond van die 3%-norm. Ik hoorde bij Albert Heijn nooit iemand over. Heb je gehoord, we zitten er al nee. boven. En uh, iemand anders die dan zegt: wel nee, joh, we gaan naar beneden. We zitten al bijna 2,8. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar mensen worden er wel gek mee gemaakt. Ja. Dat maar ze is nog een gevoel taak, van crisis. kijken, is taak voor ons, de media, om dat goed uit ja, te leggen. Dan. Wij moeten er ook niet uh, elke keer de journaals mee openen. Nee. Ja, of juist wel in het goed uitleggen. Ja, dat wel. Dat, ja. het, dat het is zoals jij nu zegt, Janneke. Dat, nou ja, jij zit een beetje niet in nou ja, de verschillende kijk, ook. Ik vind het wel belangrijk dat uh, als we het dan toch over politiek hebben... en als je hier uh, als media over wilt berichten... het is wel belangrijk om die thermometer erin te houden... en om te melden uh, wat de stand nu is. Ook al is het op basis van een, uh, een peiling... Uh, want uh, politie moeten toch ook weten uh, uh, wat, wat er gevolgen zijn van hun beleid. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt, ook naar die cijfers die vanmorgen zijn uitgekomen he, van de koopkracht. Mm -hmm. uh, dat in de maand nadat de btw uh, verhoogd is, he, dat, dat hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent. Dat je ziet dat daardoor consumenten juist echt de hand op de knip zijn gaan houden. Uh, inderdaad het minst mm -hmm. uitgeven in de afgelopen drie jaar. Uh, nou, dus is misschien wel goed om je daar ook bewust van te zijn. En ook als, uh, he, als, als persoon die gaat stemmen, dus gewoon de burger... om je te realiseren uh, dat dat zoiets niet zonder gevolgen blijft... en ja. toch iets doet met de economie. Ja, maar de macht van het Centraal Planbureau is mij wel iets uh, te groot. En ook die Kamerleden die steeds roepen... ja, we, we moeten het eerst laten doorrekenen, het Centraal Planbureau, pas dan. Ik bedoel, bedenk zelf beleid. Kies zelf. En dat kan soms ook kiezen zijn tegen eh, die trendcijfers van het Centraal Planbureau. En ik vergelijk het Centraal Planbureau ook wel eens met de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Als het stempel van hun erop staat, dan is het politiek goedgekeurd. Onzin. Nou. Uh, we gaan het hebben over Serious Request. Uh, Glashuispionier Claudia de Breij, die zat gisteren aan tafel in uh, dat programma. Dat is nu een heel programma omheen, op de tijd van De Wereld Draait Door. Er uh, werd een fragmentje getoond toen zij zelf in 2004 in het huis kwam. Dat was de eerste keer dat ze het uh, deden. Uh, ze zei toen dat uh, de actie uh, geen trucje moest worden. Uh, laten we even luisteren. Weet je, je rijdt hier naartoe en je ziet gewoon verkeersborden met... wegen Serious Request extra drukte. En je ziet een grote bierbrouwer zeggen, weet je drink, we steunen Serious Request. En dan hang je altijd even op, wacht even, doet iedereen nou mee voor het goede doel? Of doet iedereen mee omdat er zoveel publiciteit te halen is? En die wil ook iedereen hebben. Maar ja, volgens mij doet iedereen echt mee voor het goede doel. En zo niet, dan komt er toch geld binnen voor... Uh, uh, ja, tegen het onnodig sterven van baby's. Ja, dus jaren geleden, toen ze als eerste thuis inging, zei ze: Het moet geen trucje worden. Omdat het toen eigenlijk best een succes was. Maar is het verrijkt wat ze toen hebben opgehaald met uh, vorig jaar. Een wereld van verschil. En, en nu zegt Claudia dus ook: van, Nou, ik heb toch het idee dat het uh, niet echt een trucje is geworden. Gelukkig. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik ben het met haar eens. Ik snap wel dat ze dat zich destijds afvroeg, want je wilt natuurlijk ver blijven als je een actie van, voor het goede doel doet van de zweem van uh, dat je daar alleen maar staat om zelf, uh, dat je zelf zo graag in de spotlight staat bijvoorbeeld. Uh, maar ik vind van deze hele actie, ik vind dat eigenlijk een ontzettend goede actie uh, als je ook ziet hoeveel mensen daar op dat plein stonden uh, toen ze het huis ingingen. Uh, ik, iemand zei 10.000, mm -hmm. uh, en hoe ze dan al die mensen aan de kant moeten drukken. Uh, ze slagen erin om een heel groot deel uh, van uh, de, de bevolking... Uh, eigenlijk te mobiliseren voor een goed doel. Nou, dat lukt je denk ik niet op een andere manier. En ja, dat er dan commerciële partijen aan vastzitten... en die zich daar graag mee willen afficheren... Uh, hoe ga je anders geld binnenkrijgen? Ja. Ik denk dat het alleen maar goed is. Je hoort is. dat gewoon bij een actie, dat, uh, ik geloof dat Joep van wel was gezegd uh, in een conferentie, nou nou, actie over... stort er nog even een tolletje... <laughs> Uh, letterlijk en figuurlijk dan. Uh, maar dat, maar ja, dat het geld toch uiteindelijk bij het goede doel terecht komt. Omdat dat dat het allerbelangrijkste misschien wel is. Nou, dat is ook het belangrijkste en dat is ook wel positief. Ik zag laatst nog eens een keer vanwege het zoveeljarig bestaan van Opene Dorp. Of dat dorp. Ja, ja met Mies dorp. Ja, Ik weet niet of het dorp ook Opene Dorp heet. Nee, dorp alleen. Uh, maar met Mies Bouwman, ja. En dan uh, uh, zag ik daar in die fragmenten ook. Wij hadden thuis uh, nog geen televisie. In die fragmenten nu ook dat. Uh, uh, uh, Philips zoveel geld aanbood. En dat is van alle tijden. En ja, nu hangt er inderdaad wel een, uh, een, uh, een marketing omheen. En ik keek net ook even op die site dat er ook een soort veiling is. He, je kan in vragen rijden voor oh. zoveel geld uh, per uur. Je kan trouwens ook op bezoek bij Diederik Samson. Veiling staat nu op 3000 euro. Is Best... dat leuk voor jou, Kees? Uh, nee, <laughs> dat is mij echt te duur. En um, uh, als ik geld wil storten, doe ik het wel gewoon. Nee, maar dat, dat dat er omheen hangt, ja, het is slim. Maar Het werkt wel uh, bindend. En Mensen, nou ja, wat jij net zegt, die, die worden wel met de neus op feiten gedrukt... om ook iets maatschappelijks te doen. En dat hoort nou eenmaal bij kerst. En ik vind het een, een goed uh, doel van de publieke omroep. Op ja. uh, open het dorp, tijdens de uitzending traden 400 artiesten op... onder wie ook uh, Wim Kander, cabaretier, die via de telefoon... 100.000 gulden wist los te praten bij rijke landgenoten. Nou. Ja. Precies. Nou, dat is misschien wel een idee voor Mark Rutte... om dat begrotingstekort een beetje terug ja, te dringen. Ja, dat hij dat in zijn eigen zak De vraag blijft natuurlijk elk jaar wel. Uh, hoewel de jongens volgens mij daar zelf helemaal niet zo mee bezig zijn. Want, want vorig jaar was het record. En ja, dan hoop je toch weer dat ze dit jaar er overheen gaan. Nou ja, uh, hoorden we niet net dat bericht dat ze nu al uh, bakken ja, met eerste, geld binnen Ja, de eerste de de dag uh, waren ze al verder dan, ja? uh, dan... Op dag vijf van vorig jaar? Van, ja, van, van het allereerste of, jaar. Oké, okay, van ja. het allereerste jaar. Nou... Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik vind dat wel fantastisch. En wat ik ook wel interessant vind is dat. Je hebt nu natuurlijk wel die hele discussie. Want er zijn ook. die acties zoals Pink Ribbon en Movember. Hè, dat, dat nu eigenlijk de discussie ook een beetje woedt. Van ja, mag het leuk zijn. om iets voor het goede mm. doel te zijn? Uh, te doen. Ja. Ik denk dat het eigenlijk wel mag. Ja. En uh, als het, uh, ja. Als het mijn geld oplevert. Ja. Yeah. Nog even naar Hans Wiegel, uh, Kees. Maar die zag jij bij uh, Moraalridders. Uh, het programma van de EO. En. Uh, ja, Wiegel die zei iets geks over de, over de publieke omroep. Uh, althans, uh, hij zei iets heel, heel vrolijks voor de publieke omroep... dat het toch helemaal niet zeker was van die bezuinigingen. Ja, dat viel mij, uh, viel mij op dat hij dat zei. Dat, uh, en dat geldt eigenlijk trouwens voor alle afspraken... die gemaakt zijn in het regeerakkoord... dat er denk ik uh, geen één afspraak meer... Uh, als het al niet gewijzigd is, het echt zal halen. Maar hij zei voor die publieke omroep wel: van nou, we moeten we nog maar zien. Het duurt nog zoveel jaar. In 2016 moet het allemaal van kracht zijn. Um, en dat had misschien, uh, dat suggereerde hij namelijk, misschien nog wel erg gestruikeld. Die plannen moeten allemaal nog uitgewerkt worden. Die fusies gaan natuurlijk wel door tussen die omroepen. Maar die bezuinigingen zijn overigens desastreus en schandalig groot. En het is eigenlijk nog een erfenis van het PVV. Klimaat uit Den Haag, maar dat even terzijde opgemerkt uh, en of het allemaal door de eerste kamer komt, ook van die kleinere omroepen, dat, dat Nou ja, ik vond het een opvallende opmerking. Ja. Het is uh, nog geen gelopen race, dat zeiden eigenlijk. Nee, en we hebben dat metropool ook eerst gehad gisteren. Die waren ja. eigenlijk heel blij, hè, want die kunnen het nog weer een tijdje uitzingen. Ja, die moeten intussen maar ik proberen. lees nu net dat het uh, dan toch weer uh, dat uh, ja. de minister heeft gezegd dat het ten koste gaat ja. van uh, cultuur en de omroep. Ja, dat vind ik nogal kras uh, uh, uh, Ik geloof dat de mediawoordvoer van Dam van, uh, van de Partij van de Arbeid gisteren nog zei dat het niet uit de cultuurbegroting zou komen. En waarschijnlijk ook nu bij de publieke omroep. Nou ja, ik moet het citaat nog opzoeken. Maar om het dan zo weer bij de publieke omroep te gaan halen. Ik vind het wel allemaal makkelijker. Alsof hier een soort uh, geldkraan is die je opendraait en er komt uh, geld uit. Nou, ja, dat is echt in het wel, geval. Kijk, ze willen bezuinigen. Het moet natuurlijk toch ergens vandaan nou, komen. Nou, die rijke mensen. Uh, kun je toch bellen? Dat deed Wim Kan al 50 jaar geleden. <lacht> dat horen we net. Misschien nee, zitten die wel bij de publieke omroep ja nou, een paar, geloof ik. Ik hoorde net Jeroen Pauw er ja. even over, over eentje die Wij goed Tom. verdient. Nou ja, goed, die moet ook elke dag heel hard nou ja, werken. Ik vind het wel opvallend, hè? want we, uh, uh, niet dat ik uh, de publieke omroep niet alle goeds toewens. En het Metropoolorkest ook, wens maar, ik ook alle goeds toe ja, er wordt overal bezuinigd en dan is het bij uh, de 30%. anonieme Nederlander... die moet dan uh, de, de opvang van de kinderen maar zelf gaan betalen. Even. 300 euro per maand extra. Schande ook, dat ik helemaal vinden niet vinden we eens. allemaal heel erg. Nou, dat wordt niet teruggedraaid. En dan krijg je nu, omdat er op cultuur bezuinigd wordt... ja, dan lijkt het er bijna op dat de politiek een soort proefballonnetje oplaat. Dan uh, staat de media op hun achterste benen... en dan wordt er een petitie uh, de wereld ingezonden... En dan vinden we ineens toch een potje. Ja. Ja. Nou ja, het wordt wel ergens anders afgehaald. Namelijk uh, hier, in deze ruimte, bij de publieke omroep. Dus het is geen gift van wow. uh, het kabinet. Dat, uh, dat is uh, niet, het, uh, niet het... Nee, geval maar als je het dan hebt over of het dan vaststaat... He, die bezuinigingen en wat Wiegel zei... Ja. dan denk ik, ja, dat dat kan het kan nog alle kanten op. Het kan ook nog ja. een trucje zijn hè, dat ze eerst doen... alsof het gigantisch erg is allemaal... en dan gaan ze toch weer dingen ja. terugdraaien. Ja. Ja. Ja, goed, We, we gaan het wel afwachten. We zullen het hier vaak nog hebben over die publieke omroep, dat beloof ik. Uh, dank dat jullie er waren, Janneke Willems en Kees Bomen. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Jules Holland met zijn uh, Rhythm and Blues Orchestra... nam een album op dat heet heette Golden Age of Song... Eh, uh, niet. Ja, nee, dat klopt. En, uh, hij heeft daar allerlei uh, artiesten bij gehaald. Uh, bijvoorbeeld uh, James Morrison. En die horen we nu met A Place in the Sun. Doet het dan zo nog een tijdje door natuurlijk van dat album uh, van de week uh, hier gekozen op Radio 1. Uh, onder leiding van Jules Holland, James Morrison dus. Met een liedje, Dag van Stevie Wonder, hè, plays in the Sun. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Hans Mulder, 53 jaar uit Bergen op Zoom. Hartelijk welkom. Dankjewel. U werkt bij een opleidingsfonds van Groot Metaal. Ja, dat klopt. Dus jongeren uh, interesseren om daar... Uh... Ja, niet alleen jongeren interesseren om in te stromen in de techniek, maar ook werkende uh, helpen in het verder opleiden, werkgevers helpen, adviseren. En er wordt veel personeel gevraagd toch? Hè? Heel veel, zeker in de high-tech sector waarvoor wij verantwoordelijk zijn. En uh, je ziet dan ook dat, uh, dat het nog steeds volop geproduceerd wordt. overgrote deel wordt geëxporteerd... Met name naar landen waar het nog steeds goed gaat. Mm. Dus, uh, we hebben nog steeds een zeer grote maakindustrie en die, die draait erg ja. goed. Goed zo dan. Nou, uh, de nieuwsquiz gaan we spelen. Uh, 78 punten is de hoogste score tot nu toe. Kijk of u daar overheen komt. Eerst maar eens de nieuwsfactor. Opheldering opbouwen. van premier Rutte over ex-staatssecretaris Verbaasd. Daarom vraag ik om een brief over de declaraties van een inmiddels afgetreden staatssecretaris. De nationale nieuwsquiz. Ja, uh, uh, wat hij wel wist en wat hij niet wist. Dit is een serieuze zaak. Om precies te weten welke informatie die wel had. Geen bonnetjes. Maar wel bijvoorbeeld een overzicht. Zou het zou ook een beetje een woordspelletje worden. Ja. Uh, uh. ja. De Kamer heeft premier Rutte om een opheldering gevraagd... over staatssecretaris Ko Verdaans. De provincie Gelderland heeft namelijk gezegd... dat Rutte wel alle informatie over de onkosten... en de woonplaats van Verdaans heeft gekregen. Vraag 1. Rutte schreef gisteren in een brief aan de Kamer... dat hij geen informatie heeft ontvangen... over wat voor soort declaraties. Uh, reisdeclaraties. Ja, dat is goed. Ritten in zijn privéauto die hij uh, had gemaakt. Um, vraag 2. Uh, maar Verdaas is niet de enige staatssecretaris in opspraak. De voltallige oppositie hij is de opheldering in de affaire... rondom welke andere staatssecretaris? Uh, Wekers. Ja, dat is goed. Hij wordt hinderlijk achtervolgd door de zaak... rond de reclamezuil die in verkiezingstijd voor hem was neergezet, gefinancierd door de toenmalige VVD-wethouder van uh, Roermond, Jos van Rij. Ik lees een kop voor uit de krant, waar gaat hij over? En u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Een kompas voor de gemeenschap. Dus een kompas voor de gemeenschap. Gaat dit over één, het roemruchte Nederlandse poldermodel... dat terug van weg geweest is? Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën... die vandaag met de Kamer spreekt over de najaarsnota van zijn ministerie. Of drie, Epke Zonderland, die als sportman van het jaar... een voorbeeld is voor veel jongetjes die ook willen gaan turnen. Een kompas voor de gemeenschap. Dan moet ik gokken en dan gok ik op de tweede. Dijsselbloem, hè? dat is goed. Antwoord uh, is goed, inderdaad komt uit trouw die kop. Uh, Ermabele man achter een streng masker. Zoals hij wordt beschreven in trouw vandaag, deze Jeroen Dijsselbloem. Vraag 4. De geluiden dat Dijsselbloem inderdaad de nieuwe voorzitter wordt van de Eurogroep... worden steeds luider. Ook de huidige voorzitter noemt hem als zijn opvolger. Wat is de naam van de huidige voorzitter van die Eurogroep? Juncker. Jean-Claude Juncker is goed. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Gisteren kwam er ook een... een... Een oma nam het toe met, uh, met haar kleindochter, Stephanie. Uh, en die, die wilde per se met haar oma naar de film. Wie is deze man? Ligt op tong, maar uh, moet helaas passen. Ja. Hij speelt de hoofdrol in de film Het Bombardement. Jan Smit, volkszanger, maar dus ook acteur tegenwoordig. Ja. En die film is nogal afgebrand door de recensenten. Vraag 6. Ondertussen heeft Jan Smit aan zijn collega's van RTL Boulevard laten weten... wel geïnteresseerd te zijn in een rol in welk tv-programma? Weet ik ook niet. De Voice of Holland. Ach, het ja. zal niet uh, gelijk gebeuren, want de zanger en uh, acteur... Uh, staat ook onder contract bij de tros. Vra, laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Die kunt u ook nog gebruiken. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. vraag simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik breng liefde en gebeden. Drie. Voor nog een hond heb ik thuis geen plek. De populairste tweet ooit kwam van mij. Stop. De pauze. Dat is niet goed, want uh, de laatste aanwijzing uh, is geweest... Time Magazine heeft mij uitgeroepen tot persoon van het jaar 2012. Obama. Ja, en dat is inderdaad uh, Obama, ja. ja. Um, de, de eerste aanwijzing had te maken met de woorden die Obama sprak in Newtown, de plaats waar dat uh, schietincident is geweest. En uh, nou ja, die hond had, heeft ook te maken met die kinderen. Die mochten één hond uitkiezen. Um, vier, dat betekent dat er twintig ja. nodig zijn om ja. over de hoogste score heen te komen. Volkomen gebrek aan historisch besef van de hertog van Gelre en de hertog van Brabant en de graaf van Holland, de bischop van Utrecht. En wij zijn daar gewoon heel erg boos over. Dan denk ik, uh, ja, dan. dan uh,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 Vandaag luidt de stelling: de rauwvoedseletende Tom moet uit huis worden geplaatst. Bureau Jeugdzorg wil de 15-jarige jongen uit huis plaatsen omdat hij niet naar school gaat. Zijn moeder geeft hem namelijk alleen maar rauw voedsel te eten en vindt dat er op school geen goed eten te krijgen is. Dus dat is de reden dat hij uit huis moet. Vindt de Jeugdzorg. En wat vindt u? De rauwvoedseletende Tom moet uit huis worden geplaatst. Eens of oneens. SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. Als u twittert, eens of oneens. Doe dat al met hekje stand. We zijn terug bij Hans Mulder, 53 jaar uit Bergen op Zoom. 78 punten is de hoogste score. U hebt er 4 net gehaald in deel 1. Dat betekent dat er in ieder geval 20 goed moeten zijn om over die 78 heen te komen. Dat wordt lastig, maar we gaan het toch proberen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Antwoord geven pas als ik de vraag helemaal heb gesteld. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Welke organisatie heeft het vaccinatieprogramma tegen polio in Pakistan opgeschort? Pas Verenigde Naties. Uit welk land komt de nieuwe Miss Universe Filipijnen. Amerika. Welke minister heeft 100 miljoen uitgetrokken voor de polder? Aschach. Dat is goed. Hoeveel hoeveelste passagier is vanochtend ontvangen op Schiphol? 50 miljoenste. Goed. De burgemeester van welke stad kan de kosten van een project X-Face niet verhalen op een 16-jarige jongen? Dat is goed. Welk land heeft gisteren weten niet op een Nederlands ambassadeur te zitten te wachten? Suriname. Dat is goed. Wie heeft gratie verleend aan zijn ex-butler? De paus. Dat is goed. Naar hoeveel procent is de werkloosheid in Nederland in november gestegen? 7 procent. Goed. De grap over het Koninklijk Huis op het Sportgala... vielen niet in goede aarde bij welke organisatie? Uh, Koninklijk Huis. Uh, waarschijnlijk ook, maar dit was NOC NSF. Ja. Welke trainer kan een schorsing ontlopen... als hij een verhelderend gesprek voert met de aanklager betaald voetbal? Pas. Dikke advocaat. Welke marathonrijder is voor twee duels geschorst... omdat hij een slaande beweging maakte... Uh, pas. Bob de Vries. Ghana moet een marineschip uit welk land laten gaan? Argentinië. Dat is goed. Volgens Trouw fraudeert welk land op grote schaal met Europese subsidies? Tsjechië. Dat is goed. De Irakese president Talabani wordt uh, overgebracht naar een ziekenhuis in welke stad? Uh, Stuttgart. Sorry, in welk land? Uh, Duitsland. Ja, dat is goed. Welke Europese stad organiseert in 2017 twee keer een wereldkampioenschap atletiek? Pas. Dat is Londen. Voor hulp aan welk land heeft de Verenigde Naties op korte termijn anderhalf miljard nodig? Pas Syrië, Heineken en welke andere brouwerij moeten de boete voor kartelvorming Bavar. betalen? Bavaria. Ja, Bavaria. Dat is goed. Um, ja, kunnen we er een blikje bier op open trekken? Ik denk het niet. Tien Toast. zijn er goed. uit roosbier. Ja, trooswier. Dat, dat zou nog kunnen, ja. <laughs> uh, 40 komt u in totaal op, dus dat is niet genoeg voor de, voor de nee. weekwinst. Uh, nee. Maar wel de normale prijzen mee naar huis: dus kaart, beeld en de, de Lunchradio de Mok en de Lunchbox. Dankjewel. En een goede reis terug en prettige dagen. Oké, okay. jij ook. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Pyjama-dagen. Zit je goed, Jan? Vieze luiers. Zit je goed? Ja. Staren naar de muur.